Vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Die ze gaan naar het stadion en Paddy zegt: Ja, het verkeer. Sont. Mama zegt dat er man aan oude zij, ze slijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze placht het deel bevreesd brede haar vaaier op een Maar potsel roept zijn geel. de zee zit in mijn we gaan naar zand.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 wat doet de rennersbrigade daar nu bij? Want ik heb er geen nou, het, die... het punt is gewoon dat uh, in eerste instantie werd er een oprichtingsvergadering gepleegd. Vanwege het feit dat, uh, dat ze dat nodig vonden. Dat was op voorspraak van uh, burgemeester van Alphen. Die had aan dokter Frazen. die was uh, uh, bestuurslid en, uh, van de van uh, reddingsbrigade.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 Zand van zand voor aan de zijk. En zag naar boven zo kist die in de branding leek. Ik visde hem op en kijk er eens in en weet je wat? Ik zag, ik zag een knap van hem die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knap van een die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter tal. En bettelde ermee naar huis en gaf hem aan vrouw Die kreeg het op de zenuwen en riep uit en vlug. Ze smeren dan met diep en komt nooit meer terug. Oh, ze smeren nou met diep en komt nooit meer terug. Ik dacht, wat moet ik nou gaan doen? Toen kreeg ik een idee. Ik maakte er een bakje van en nam de zaak weer mee. Toen ging ik naar het politiebureau, maar het stelde mij teleur. Want ik keek een keer naar die en smeet me door de deur. Oh, ik keek, de oh, keek een keer naar die en smeet me door de deur. Toen ging ik naar de man en zei ze, kijk eens hier. Ik heb hier heel wat moois voor jou, verpakte papier Maar weet je wat die man deed? Die zei, pak uit die komt'.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 Rode, rikste, van. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal Maar wat is nou voor u en mij is altijd de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding blijft Blijf altijd af van zon. je raakt er nooit meer kwijt o, altijd af van je raakt hem nooit meer kwijt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 We gaan niet stoppen als onze normale procedure naar het gebouw brengen, maar we gaan gelijk door. Geef dat maar meteen door naar, het het, na, naar de politie en dan kunnen die uh, het ziekenhuis opbellen. En zo is het gebeurd. Dus dat was mijn vuurdoop uh, bij de ambulance-dienst. Dat was de eerste keer dat ik op de weg zat. Met sirenen sirene en toeters en bellen en weet ik wat allemaal. Motoragent voor, motoragent achter en uh, rijden naar het EG.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 Oké, okay, maar er werd ook het materiaal opgeslagen. Er geslagen. werd ook het materiaal, eventueel reservemateriaal. En, en uh, van, uh, van uh, de GOR-afdeling dus, uh, had je dus uh, brancards nodig en bedden. En het stond daar opge opgeslagen. Totdat er op een gegeven moment een nieuw pand komt. Waar jullie nu zitten. Ja, dat is uh, de oude school. Hè? Ja. Achter, achter, de, achter de Beekmanstraat. Ja. En dat is... is uh,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 En worden wij weer door de mof verspoeld Was de Duitser toen tevreden met een blok beton Nu eist Heinz een vrouw in Zandvoort, Potsdam gaat pensioen Die hunker naar die bunker is al lang voorbij En kijk ze lachen naar het bordje, het maar vrij En de mof zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW zijn Je moet richting oh. Zoekend naar geluk, in het land van tulp en kazen. Komt Fries met 200 de grens overgeblazen.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 Het liefst in een huis aan zee, als het kan met privatpak.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 Dududududud Ci bom Ci bom bom Dudududud Wie wie Vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Devi aver Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia de uno innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, like my baby, It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do, chip chip boom. do Do-do-do-do-do, chip bo do do Do-do-do-do-do-do Ik de mondo freddo. Het is wonderful, my baby. Chips, chips, chip. doe, doe, doe,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 Ja, uh, ja, je Martine, gooit nu wat termen tussen door. Waar staat gor en sigma voor? Nou, gor staat voor uh, gewonde zorg onder rampomstandigheden. Okay. En de sigma die staat voor uh, dienst doen in, in, ram, in rampensituaties. Oké. Okay. Wie doet dat? En dat doet uh, mevrouw Joustra, Martine Joustra. Ja. En dan als uh, noodhulp voor uh, het nationale, dat is uh, Willem van Diemen.